CFM Sandvoort, Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met Elle Kuil. Elle Kuil heeft een uh, atelier met glaskunst. Hier uh, in de smederij op het Schelpenplein. Het is wel een hele geweldige locatie, hè, Elle? Hoe ben je nou. hier terechtgekomen? Nou, dat is eigenlijk uh, bij toeval. Uh, uh, Zo'n zes jaar geleden. Toen uh, liep ik hier met een vriendin om een locatie te zoeken voor, uh, voor de Kunstkracht 12. ...voor te exposeren. Toen liep ik weer langs en toen hoorde ik bij toeval... ...dat de eigenaar, dus de ganser... ...was aan het praten met iemand... ...dat hij dit te koop wilde zetten. Precies op dat moment dat jij langs dat, kwam? Ja, dat ik langs liep. En ja mijn oren spitsen en ik denk... ...hé, hey, dat is interessant... ...want ik was wel op zoek naar iets. Want ik zat hier in de waardeponnen met mijn atelier... Ja ...en daar krijg ik geen bezoekers... ...en ja, ik ben toch wel een beetje alleen... En uh, nou ja, dus ik ben met uh, hem gaan praten. En na uh, heel veel praten, want ik was geen zandvoortse. Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat hier zand Zandvoort zinkt En ze wilden ook niet dat het verbouwd werd, dat het wel in de huidige staat bleef. En na uh, heel veel praten en is uiteindelijk toch gelukt uh, dat mijn man en ik het hebben gekocht. Dus uh, sinds 2008... Dus het is eigenlijk toeval, ja. En dat ik binnenkwam hier, toen dacht ik van nou, al moet ik droog brood eten. We zullen dit kopen, want dit is voor mij bestemd. Ja, je ja. vindt het echt meteen geweldig. Ja. Wat maakt er dat jij het meteen geweldig vond? Voor je werk of, of voor de ja, sfeer? Nou, de sfeer vooral. En um, ja, ik kan hier ook alles doen. Want ik heb natuurlijk, uh, ik las uh, zelf. Dus ja, dan kan je ook niet over doen. Ik heb een paar ovens staan. Die kan je ook niet overal kwijt. En hier ja, kon ik alles kwijt en alles doen. En bij mijn werk past de smederij ook fantastisch natuurlijk. Want ik werk met dat metaal. En ik heb toen ook gezegd uh, tegen de ganzen, toen ze dus gingen leeghalen. Laat alles maar staan wat metaal is. Want ik kan alles weer gebruiken. Dus echt oude materialen uit de smederij gebruik ik weer in me. In ja, kunstwerken. ja, wat mooi hè. Ja. Want je doet en lassen ja. en, en glaskunst en uh, je combineert het eigenlijk tot hele mooie kunstwerken. Ja, hè? ja. En hoe is dat zo uh, gekomen? want ja uh, Ze hadden ook nog een bezwaar, je was geen Zandvoortse. Hoe zit dat? Je bent geen Zandvoortse, waar ben nee. je opgegroeid? Nee, ik, uh, ik ben een Haarlemse. Oké. Okay. En uh, ja, nee, ik heb in, in dus Haarlem geboren en getogen en we hebben toen nog een... Uh, Tijd in Aardehout gewoond. We hebben ook acht jaar op Kuur gewoond. Daarna zijn we weer in Aardehout terechtgekomen en daar woon ik nu nog. Ja, dus je woont in Aardehout en ja. je komt lekker op het fietsje of met de auto ja. naar de smederij. Ja. En ben je hier elke dag te vinden tussen je kunst? Uh, nou. Het liefste wel, maar ja, ik uh, moet ook thuis af en toe eens wat doen. <laughs> en uh, ik ben nu ook aan het stage lopen, want ik doe een vierjarige opleiding edelsmeden. En daar ben ik voor geslaagd. En nu in het vierde, laatste jaar loop ik nu stage bij Chantine Kroes in Amsterdam. Dus ik moet nu drie dagen missen om in de acte te werken. En het is heel leuk een stage lopen, maar ik ben toevallig deze week vrij. Want mijn, waar ik stage loop is op vakantie. Dus ik kan iedere dag hier weer zijn. En ja, het is gewoon een <lacht> ontzettend gezellig buurtje ook. Ja, dat is ja. wel heel heerlijk natuurlijk om weer lekker te werken en ja. ook de, de omgeving, de buren zijn heel gezellig. het ja. is echt een pleintje, een schappelijk ja. pleintje. Ja, het is ook nog echt het oude gedeelte met de vissershuisjes en uh, ja, ik krijg ook heel veel mensen in Mathieu die gewoon uit nieuwsgierigheid komen kijken. Veel mensen hebben wat met een smederij, hm. hebben vroeger uh, een oom gehad of hebben er wel eens gewerkt of wat dan nou. ook. En ja, je ziet ze natuurlijk ook niet zo veel meer. Echte oude smederijen. Ja. ja. Nou, dat is wel heel uniek. En uh, ja, toen, uh, wat voor school heb je gedaan? Je bent opgegroeid in Haarlem. En uh, daarna ben je naar de lagere school gegaan, misschien in ja. Haarlem. Of hoe, hoe, wat voor opleiding heb je ja, gedaan nou, voor ik... je, dat je dit allemaal kan maken? Nou, ik heb eigenlijk een hele andere opleiding. Ik heb een, uh, het ondernemerscollege gedaan. Omdat ik dus vroeger uh, wilde ik altijd een antiek zaakje. Oh, nee. En dus heb je middelstandsdiploma en je vestigingsdiploma en zo nodig. Dus dat ben ik gaan doen. Ik was altijd daarbij wel creatief, altijd bezig. Maar ja, dus een hele andere richting. En dat heb je afgemaakt? Ja. Ben je daar ook in gaan werken? Ik heb het afgemaakt en toen ben ik dus een tijdje heb ik bij een ABN gewerkt. Daar heb ik de reizen verkocht. Okay, ja. Dus het was niet echt het bangwezen... Ik had haar eigen reisbureau in het in het uh, bankgebouw en uh, ja op een gegeven moment uh, kwam toen onze zoon Robert Young en toen ben ik gestopt met werken en meer toegelegd op de kunst. Ik heb ook nog een tijdje toen daarna nog bij Keramikos gewerkt, dat is een groot keramisch instituut in de en Maar op een gegeven moment kreeg ik het zo druk met mijn eigen tokootje dat ik dus ben gestopt met werken en hier fulltime nou hier aan het werk ben. Ja, en heb je met die reisorganisatie ook heel veel of gereisd um, voor je werk? Uh, ja, ik heb wel een aantal studiereizen gedaan. Mm -hmm. ja. Maar ik heb uh, meer gereisd we op Curaçao wonen. Ja. Toen hebben we heel veel gereisd. Want wat ging je doen op Curaçao? Werken, wonen of wonen. reizen? Wo wonen en genieten van het mooie eiland. Oh, geweldig. Ja, dus ja, ja, daar wil je ja. really echt de tijd voor om ja. um, te genieten van het ja. lekkere weer. Ja. En had je daar ook creatieve inspiratie? Ja, ik was daar uh, bezig met keramiek. Oh. En tekenen. En steenhakken heb ik daar gedaan. En ja, daar had ik ook uh, mijn exposities en mijn verkoop. En ja, dat. Uh, dat ging allemaal heel goed daar. Totdat ik in Nederland weer terugkwam, tien jaar geleden. Toen ben ik in aanraking gekomen met glas. En uh, ja, dus toen ben ik daarmee gaan proberen. En dat is echt mijn passie nu geworden. Ik, ik heb nog wel een keramiek overstaan, maar ik doe er weinig mee. Ja, en wat ja. doe je vooral met glas? Ik uh, doe de techniek glasvuurzen. Dat is dus het smelten van glas in een glasoven. Mm -hmm. Dus ik snij alle vormen. ...en dan leg ik het op elkaar en dan kon, gaat het in de glasoven ...en dan smelt het aan elkaar. Dat is eigenlijk een beetje eenvoudig gezegd, Ja, de ja. techniek. Ja, ja. Daar heb je zelf ook alle apparatuur voor, zo'n oven en smelt... Ja. Uh, ...apparatuur, lasapparatuur en ja. zo, hè? dat is ja. wel heel mooi. Ja. En uh, wat, wat kan je daarvan maken? Objecten, schalen, zag ik wel eens, sieraden? Ja, ja klopt. Ik uh, maak objecten vooral in combinatie met metaal en glas... Maar daarbij doe ik ook alleen van glas. Uh, schalen maak ik, ik maak lampen bijvoorbeeld. Ja. En ja, sieraden van glas. Wat ja. ik nu wil uitgebreiden als ik straks klaar ben met mijn opleiding. Om het te combineren met zilver, en goud en edelstaal. Ja, dat is natuurlijk heel ja. mooi. En dat is voor jou weer iets nieuws. Dat heb je er vier jaar over gedaan, begrijp ja. ik. Hè? Dat is best een lange opleiding. En Edelsmede is heel precies ook, hè. Want ja, hier zit, zie ik wel het, uh, ja, grovere objecten, om het maar zo te zeggen, met grote stukken staal. Maar dat uh, edelsmeden, dat is voor ringen en kettingjes of, of andere dingen. Ja, nou, hoofdzakelijk wel zie, ja hè? Maar dat is inderdaad heel fijn werken. Ik heb dan ook een hele dag mijn loep op. En... Uh, maar dat is juist leuk, die afwisseling. Dat ja. ik op een moment heel grof werk met het lassen, met het metaal, vooral met betonijzer. En aan de andere kant dus het hele fijne werk doe. Hm. En uh, ja, die combinatie uh, vind ik prima zo. Ja, wat leuk. Ja. Ja. En uh, hoe ben je daar zo toegekomen om dat zilversmeden te gaan doen? Nou, uh, ik maak dus al sieraden van glas. Maar ik wil het nog uitbreiden. Wat exclusiever maken. En toen dacht ik van nou, als ik nou ga combineren met een mooi edelmetaal. Maar ja, ik had helemaal geen ervaring. Ik denk, nou, dan ga ik toch maar de opleiding doen. Wat wel veel tijd en inspanning kost. Want ik moet natuurlijk, ik was één dag op school en twee dagen huiswerk. Dus dan ben je toch veel tijd kwijt eraan. Maar ik denk, laat ik maar gelijk goed aanpakken. En, uh, dus om daarin door te gaan. Ja, ja. dus we hebben een hele nieuwe discipline eigenlijk uh, ontdekt. Ja. Wat leuk. En, en wat vind je zelf nu het leukste om mee te werken op dit moment? Uh, alles. <laughs> alles vind ik ja, leuk? Ja, alles vind ik leuk. Ja, als ik maar lekker hier bezig kan zijn met mijn ding. En uh, ja, ik vind alles leuk. Ja. ja, en is alles ook te verkopen? Zeg maar, is er een bepaalde groep mensen die specifiek dit wil of specifiek dat, of doe je gewoon wat je zelf leuk vindt of krijg je opdrachten? Nou ik uh, maak vrij werk, maar daarbij krijg ik ook opdrachten, uh, ook voor exposities of uh, kunstmarkten, maar ja, uh, ik vind het ja, eigenlijk allemaal leuk om te doen. Ik heb niet gezegd dat, uh, van nou uh, ik wil liever alleen eigen werk maken, de opdrachten is ook meestal mijn eigen werk. Ja. Ik geef toch ook altijd mijn eigen idee eraan. Dus ja, dat is ook leuk. Ja, ja, je stopt natuurlijk overal je eigen creativiteit in. Ze tekenen niet uit wat je moet maken, waarschijnlijk vaak. Nee, nee. En ik heb toch wel een eigen stijl. Want zoals mijn Silly Beards, ja, dat is dan ook mijn logo. En als mensen mijn Silly Beards zien, dan weten ze, oh, dat is uh, van Ellen. Dus ja. het is wel herkenbaar. Oh, ja. Ja is ja. een bepaald type vogel, hè? Ja. Dat voor ja. de luisteraars die ja. het misschien nog niet hebben gezien. Ja. En wanneer kunnen ze deze kunst allemaal komen bekijken? Ben je elke dag open of heb je speciale tijden? Of is er een kunstroute? Uh, nou, nu met een stage ben ik eigenlijk alleen maar het weekend hier. Maar mensen kunnen altijd even mij bellen om afspraak te maken dat ze hier kunnen komen. En ik ben straks natuurlijk ook in, in de kunstgraf 12, de atelierroute, ben ik open. Ja. Dat is, dat is gelijk met de kunstweek, dat een hele week is. Dus in die week ben ik twee weken en een hele week aanwezig hier. Ja. Maar mensen kunnen altijd, of als de deur open staat, mag iedereen binnenkomen. En mensen kunnen altijd even een belletje geven als ze geïnteresseerd zijn. Ja, misschien kan je even je telefoonnummer noemen, dan kunnen we je makkelijk bereiken. Ja, dat is 06 525 43672. En heb je ook een website? Ja, die heb ik ook. Dat is www.glaskunstellenkuil.nl. Okay. tussen glaskunst en ellenkuil een streepje. Ja, dat is voor ja. de duidelijkheid een hele leuke website. the bum Ik heb Zandvoort, Henny van Peter met in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Elle Kuil. We zitten in de smederij, waar uh, ja, Elle haar werkveld uh, heeft. En eigenlijk, uh, ja, je hebt net heel veel verteld welke cursussen en opleidingen je deed. Je bent eigenlijk een soort autodidact, mag ik zeggen, hè? Ja, ja dat ben ik. Ik heb geen kunstacademie wat gedaan. Ik heb wel ja. wat cursussen gevolgd. Maar voor de rest ben ik het, uh, heb ik mezelf aangeleerd. En met behulp van mijn man die ook dus in dat glas zit. En samen zijn we er, hebben we heel veel onderzoeken gedaan en uitgeprobeerd. En uh, zijn we nu gekomen tot waar ik uh, ben. Ja, wat leuk. En, en uh, is je man ook kunstenaar? Uh, nee, mijn man, Nou, op zijn manier wel een kunstenaar. Hij is een kunstenaar in het koken. Okay. Maar uh, hij uh, nee, doet meer industrieel werk, dus douchen en... ...keukens en uh, vitrinekasten, dus het grotere werk. Maar we hebben wel samen de passie voor glas. Ja, dat ja. is toch ook wel fijn, hè, ja. dat je dat samen kan uh, ja, ontdekken. Ja. En hij kan je ook helpen met allerlei verbindingen maken misschien, of, of uh, nou, uh, iets Rob. met glas. Rob, nou, Rob is meestal het technische, uh, oh, ja. voor de technische. Dan zeg ik van, nou, ik zou dit en dat willen doen, kan dat? En dan geeft hij de antwoord op hoe ik het kan doen... Dus, en ik kan ook gebruik maken van zijn apparatuur op de zaak, dus dat is ook ideaal. Ja, dat is dan ja. wel een heel mooie aanvulling zo. En ja, wat voor type kunst uh, maak je? Hoe kan je dat noemen? Uh, ja, ik zie het figuratief. Mm -hmm. En ja, je ziet bij mij wel meestal wat het is. Ja. Dan met mijn eigen interpretatie eraan. Maar het is wel herkenbaar voor de mensen. Mm -hmm. Ja. Uh, en ja, je bent hier gekomen naar Zandvoort. Ben je toen meteen al aangesloten bij de BKZ of hoe ben je dat gaan doen? Ik ben op uitnodiging uh, bij Loes Dirksen, ons oudste BKZ-lid, ben ik uh, uitgenodigd voor een ex expositie bij haar thuis van de BKZ-leden. En ja, dat uh, vond ik heel gezellig, en, maar ik was geen Zandvoortse. Dus dat was een klein probleem. Maar ik denk dat ze me toch wel aardig vonden. En ik ben toen als eerste niet-Zandvoortse lid geworden van de BKZ. Ik heb toen ook een paar jaar in het bestuur gezeten. Secretariaat gedaan. En ja, En Daar ben ik nu uit inmiddels, omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb. En zo ben ik erbij gekomen. Ja, dus je bent met open armen ontvangen. Want het is natuurlijk wel een hele unieke... Ja, kunst. Dat hadden ze toch nog niet als antwoorders, denk ik, met die glaskunst. Nee, nee, nee, nee. Dit, dit hadden ze nog niet bij een club zitten. Nee, dus nee. daarin ben je natuurlijk ook wel heel uh, uniek misschien. En uh, dat is wel leuk om te horen. En uh, ja, hoe lang ben je dan nu ondertussen bij de BKZ? Nu sinds 2008 ook. Ja. Ga ik met mijn atelier. Nee, ik was al eerder een jaar. Ja. 2007, denk ik. En... Uh, ...toen ik erbij kwam. Ja. ja. En je doet dan ook mee aan de open atelierroute? Wat houdt dat in? De open atelierroute is uh, ieder jaar... ...dat is, was meestal in uh, oktober... ...maar nu is het in november... ...omdat uh, de Kunstweek, dat is een, een landelijk gebeuren, uh, ...hebben we nu geprobeerd om dat samen te laten gaan. Dus dat we mee kunnen fietsen op het PR van die Kunstweek... Ja. Dus dat het meer landelijk gericht is. En omdat de kunstwerk dus begin november is, hebben we de kunstdag 12. Dus de atelierroute hebben we ja. een maand verzet daarvoor. Oh, okay. Dus dat wordt nu in één. Ene... Ja. Ja, in één is dat nu. Wat goed. Het is dus heel landelijk uh, wordt er nu heel veel aandacht aan kunst besteed in de maand november. En wat houdt dat in bij, uh, in het land? Is dat ook met atelierroutes of heb je daar enig idee van? Uh, de Kunstweek, ja dat is een stichting die dan dus landelijk uh, dat organiseert. En daar kan je als gemeente op inschrijven. Uh. Dus ik heb vorig jaar gevraagd uh, bij de gemeente... Uh, ...contact gehad met Hilly Jansen... ...en toen over Praat van God... ...is het niet leuk als Zandvoort ook daaraan meedoet... ...als, als plaats. Ja. Nou, zij was heel enthousiast... ...en dat zijn we toen helemaal op gaan zetten. Uh, ja, ik vind het wel belangrijk... ...dat we ook meer naar de rest van het land gaan... ...en dat we daar ook mensen voor trekken... ...dan dat we echt in het Zandvoort blijven. Dus dat we uit, ons vleugels een beetje uitslaan. En dit was een mooie kans... Dus daarom hebben we dat gedaan. Ja, nou, dat is een geweldige kans. En dan komen ook veel mensen van buiten waarschijnlijk kijken. Want die gaan misschien wel het hele land door Om ja. <laughs> mensen te kijken, de kunstenaars. Hè? Dat zou leuk zijn natuurlijk. En ja, wat gebeurt er tijdens de open atelierroute? Het is een weekend, welke datum is dat? Weet je dat toevallig? Uh, het is het weekend van 10 en 11 november. En dan zijn de diverse locaties zijn dus, zijn open. Het hele weekend, die de mensen kunnen bekijken. Er komt nog een poster, komt er nog binnenkort die opgehangen zal worden. Men kan het, de brochure uh, krijgen met alle informatie erin. En dit jaar heb ik dus uh, in mijn eigen atelier een oproep gedaan voor de amateurkunstenaars om mee te doen in mijn, uh, op mijn plek. En dat, volgens mij gaat het een geweldig succes worden. Want ik heb al 28 aanvragen, zeer enthousiaste amateurs die graag mee willen doen. Ik heb geen idee wat ze meenemen, maar ja, alles is kunst, vind ik. Ik ga er ook niet voor baloteren of wat dan ook. Iedereen mag werk meenemen wat ze mooi vinden. En ik denk dat het echt de moeite waard zal zijn om hier een kijkje te komen nemen. En ja, de kunstenaars kunnen nu voor het eerst een keer exposeren. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? dus uh, De, de niet-BKZ-leden zijn het eigenlijk. Hè? Het zijn nog de vrije kunstenaars van Zandvoort. Die hier dan uh, ja, hun werk kunnen exposeren. Leuk. Nou, ja. wat, wat leuk dat je zo je atelier daarvoor openstelt ja. ja. en, en wie weet worden er nog een keer BKZ-leden. Dus, uh... Ja, oh ja dat, dat kan ook. Ja. Want dat kunnen mensen, die kunnen BKZ-leden worden. Ja. Is ja. er een bepaalde... Een manier voor? Uh, nou, je, je kan je zo. inschrijven en dan uh, komt er een uh, ...ballotagecommissie komt er langs. Die bepaalt dan of jij wel of niet mee mag doen. Ja, ja. En dan uh, ga je in de molen. Uh, <laughs> ga ze vergaderen? Ja. Ja, ja, dan ja. wordt er bekeken of het of bijpast of de personen bijpast. Want we vinden het wel belangrijk dat de mensen ook een beetje enthousiast zijn, ook mm. mee willen helpen met allerlei uh, dingen die georganiseerd worden. Want het is natuurlijk iedereen. Doet het maar uit vrije, vrije wil. Hè? Dus er wordt niet voor betaald. Dus... Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk, hè, ja, ja. ja. Dus dan is het belangrijk dat als je lid wordt... dat je ook af en toe een keer kan helpen. Ja, ja. zodoende. Ja. En uh, er zijn ook meerdere expositieruimtes. Uh, want ik, bijvoorbeeld in het dorp heb je natuurlijk ook zo'n bushalte. Ja. Kan je daar iets over vertellen nog? Ja, de, de bushalte dat is ook een, een plek van de BKZ. In, uh, ik geloof nu. Drie jaar geleden of zo zijn we, zijn we ermee begonnen. Het mm. is een plek waar een uh, aantal bekerzetters uh, exposeren. Je kan ook kunst uh, lenen, uh, huren. Niet lenen, maar huren. En ja, dat is een, een soort verzamelplek. We hebben onze vergaderingen daar. En als er iets bijzonders is, dan gebeurt het ook daar. Dus ook met Kunsthag 12 mm. zijn er ook mensen die daar exposeren. En verder, de Marie School doet mee, ja. LDC doet mm -hmm. mee, daar staan zelfs twintig kunstenaars. Oh, kijk okay, ja. er Ja, en nog wat uh, de Galeries doen mee. Ja. Die hebben ook uh, speciale exposities in die week. Mm -hmm. En voor de rest, uh, wat kleine ateliers die meedoen. Ja, maar ja. ja, dat is toch heel leuk, breed opgezet hè, dat iedereen eigenlijk deel kan nemen. Nou, ja, goed om te weten dat we zo die uh, dag kunnen meemaken. Of een weekend is het eigenlijk, de open atelierroute. Iedereen is welkom. En is het dan van ochtend tot s avonds open, die uh, ateliers? De ateliers, ateliers zijn open van... Nou, weet ik het niet meer precies, maar ik geloof van twaalf tot zes. Ja, oké. Okay. Dat de ateliers ja. open zijn. De locaties zijn dan open. En de kunstweek die begint natuurlijk al een week van tevoren... En daar is, dan zijn niet alle locaties open. Uh, mijn atelier wel onder andere. Maar als je op de website van de Kunstweek kijkt, ja. www.kunstweek.nl en dan even naar Zandvoet uh, klikt, hm. dan kan je zien wat er allemaal te doen is. Want in die week is namelijk ook de 50 plus dag. Oh, kijk aan. Uh, dus het VVV is heel erg actief in die week. Ja. Dus uh, ja, er is genoeg te doen in die week. En misschien gaan de 50 plussers ook wel uh, kunst maken misschien die week. Of is dat weer te ver gedacht misschien? Nou, er worden een aantal workshops aangeboden ja, in wordt... Zandvoort Museum. Ja. Uh, je kan muziek. Ook oh, voor kinderen is, is ja. er een workshop. Er is een lezing. Kunst kopen. Hm. Ikzelf ga ook twee uh, workshops geven in glas. Oh, mooi. Ja, ja. dus de mensen kunnen uh, zich daar ook op, op, voor opgeven. En dat is allemaal, in die week vindt het plaats. Ja, nou wat fantastisch. Dus het uh, wordt goed op de kaart gezet, ook wat betreft de kunstenaars. En de hele kunstweek uh, trekt veel belangstelling natuurlijk. En de 50 50-plussers en de kinderen komen kijken. Nou, helemaal geweldig. Nog even over jezelf. Hoe zie je jezelf over vijf jaar? Dat vragen we altijd aan de ondernemers. Uh, ik denk dat ik, uh, ik hoop nog uh, zo bezig te kunnen zijn zoals ik nu bezig ben. En dan natuurlijk ook wat meer gespecialiseerd in, in de sieraden. Maar ja, als ik in mijn atelier aan het werk kan, dan ben ik een heel gelukkig mens. En misschien nog een keer een gigantische opdracht ergens op een mooie plek. Dat zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Maar ja, zoals ik nu leef en werk, ben ik heel tevreden. Ja, en wat voor mooie plek denk je daarna? Nou, ergens op een plein waar dan een hele grote silly beurt van me staat. Of, ja, of een, iets anders van metaal, iets groots. Mm. Waar je dan, ja, dat ik dan echt heel trots ga zeggen, dat heb ik gemaakt. En dat er nog honderd nog jaren blijft staan. Ja, dat, dat is natuurlijk wel zo met, met misschien dat, ze, ja hoe noem je dat, beton, staal, hoe noem je dat? Betonijzer. Betonijzer, ja. dat blijft natuurlijk wel lang goed. Ja, ja. ja ik behandel het ook nog, uh, ik geef de laklaag. Dat het niet verder gaat roesten. Ja, ik vind het eigenlijk het mooiste als het helemaal verroest is. Maar ja, op een gegeven moment, na zoveel honderd jaar, denk ik dat dat dan op een gegeven moment uit elkaar valt. Dus ik bewerk het nog wel. En mensen vinden het vaak vies dat, dat, dat, dat als het uh, roest. Dus ja, ik bewerk het wel. Ja. Dus dan gaat het wel heel lang mee. Ja, dan ja, ja. overleef het jezelf soms, Ja. Hè? ja. ja. <laughs> dan kunnen ze zeggen, ja, dat werk is nog van elke. Ja. Nou, dat wens ik je van harte toe, zo'n mooie opdracht. Nou, en uh, ja, we zien je op de Kunstweek. Ja. Dank je wel voor het interview. Ja, bedankt dat ik uh, mijn verhaaltje mogen doen. En iedereen is altijd welkom hier. Agua que cae del cielo sobre la solar del mar, yo te quiero beber dulce, y tú te pones la. yo te quiero beber dulce, y tú te pones a la agua dulce. El pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino aunque se haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua por agua viene, por agua se Agua dulce, agua sala, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre la solar del mar, yo te quiero beber tú de fuerza la yo te quiero de ver tú, tú te pones de gloed van uw majesteit. Sterk als de zon, is uw licht, is uw pracht, is uw heerlijkheid. Verlicht mijn hart, met de gloed van uw majesteit.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 Coming back Jetzt ist die Zeit für dich. Komm, jetzt ist die Zeit. bekennen als Gott. Jeder wird zich beugen voor die. Doch de größte Schatz bleibt für die besteed, die jetzt schon weegt.